met het NOS-journaal. Zo'n 20.000 huishoudens in het noordoosten van de stad Utrecht zitten zonder stroom. Het gaat onder meer om de wijken Blauwkapel, de Vogelenbuurt en Tuindorp. De stroomuitval komt door een storing in een groot transformatorstation. Omdat de stroom moet worden omgeleid, kan het volgens netbeheerder Stede nog wel een paar uur duren voordat de problemen zijn verholpen. In Ettenleur in Noord-Brabant is afgelopen nacht een schietpartij geweest tussen een motoragent en de inzittenden van een auto. De agent zag in sint willibord een verdachte auto die er vandoor ging en zette de achtervolging in. De auto stopte op een rotonde waarvanuit de auto op de agent werd geschoten. De agent werd niet geraakt en schoot terug. Na de schietpartij gingen de inzittenden er te voet vandoor. Later in de nacht zijn vier verdachten van 19 en 21 jaar uit Ettenleur aangehouden. In Johannesburg zijn honderden aanhangers van jeugdleider Malema van het ANC geraakt met de oproerpolitie. De politie gebruikte waterkanonnen, lichtgranaten en traangas om de jongeren uiteen te drijven. De aanhangers van Lameima willen de demonstranten voor het hoofdkwartier van de partij waar hun leider op een hoorzitting verantwoording aflegt. Hij riep onlangs op tot het onverwerpen van de regering in Botswana en ook eens Malema steeds kritischer over president Suma, een partijgenoot. Een militair vliegtuig in Litouwen en een Frans gevechtsvliegtoestel zijn boven het noorden van Litouwen met elkaar in botsing gevlogen. Het Litouwse toestel stortte neer, maar de twee piloten wisten met hun schietstoel het toestel uit te komen voordat het de grond raakte. De Franse piloot kon veilig landen. Het Franse toestel is daar voor de NAVO, die patrouilleert boven de Baltische Staten. Nederlandse consumenten hebben veel hogere schulden bij bedrijven dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus, bureaus NVI, meldt dat de gemiddelde schuld van bij een incasso-bureau op dit moment zo'n 1700 euro is. Vorig jaar stond het gemiddelde nog op ruim 1300 euro. Het weer in het noorden wat buien, in het zuiden af en toe zon, bij een graad of 18. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog en iets warmer. Dit was het NOS-journ. Dit is René Passet van de ANWB. Een korte file bij Rotterdam op de A15 vanuit Europort. Door een kapotte vrachtwagen bij Spijkenisse, 2 kilometer. De rechte rijstrook is namelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Strikes me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 www.zfmzandvoort.nl Make love, make love instead.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 'Cause you're all right too.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 down the home, home. I'm a dude